We beginnen de zogarles 213 op de pagina kuf samen 160 hasulam de rechterkolom de regel 24. We waren begonnen op de vorige les de oud kuf uh, Nun Tet We hebben de, de m um, ...bijgelezen en vertaald... ...en ik zal het even opfrissen bij jullie. Dus uh, deze woord zegt die zoger ...dat, de, zogger, dat uh, de, de hemel van dat land, van het land Arka... ...het land van de klipoot... ...van die twee aangestelden... ...is niet zoals ons land... En ons land heeft de status, de naam Tevel, ja? we hebben dat geleerd, zeven landen, en bovenaan is Tevel, en zij staan op, het derde, op de derde uh, plaats uh, naar beneden, naar beneden kwalitatief, naar beneden helemaal onderaan, staat dus de heel echte uh, Abaddon, Abaddon, we zullen het leren verder. Maar kwalitatief uh, is dus uh, het land van waar klipoot zijn. En dat land brengt niet voort je uh, kan daar niet zaaien en oogsten zoals in ons land maar hier in, op, de, op, de, op de in onze wereld, op, in onze, op onze land, on ons land uh, maar kan daar, kan, dat, daar kan, kan men dat zaaien en oogsten eens per een aantal, aantal jaren, dus het is omdat het minder, minder krachtig is en er zit wel dus iets wat uh, nadelig, veel nadelig is, qua kwaliteit wat lager dan ons land. En dat, nog verder zegt hij dat, uh, dat zij niet in staat zijn, zij kunnen niet heersen over ons land. En ze kunnen dus niet uh, veroorzaken bij, mens, bij de mens in ons land, uh, om dat de mens wordt onrein gemaakt door het nachtgebuur. En dat is wat een beetje vreemd klinkt in onze oren, want we hebben wel geleerd dat die twee, ja, die twee aangestelden en die... Lied we hebben dat geleerd dat die wel kunnen uh, in onze wel, wereld in onze wereld kunnen wel aan uh, de mens uh, op deze manier onrein maken. 24. Peru's de uitleg. Ki hashamai imshilanu me kablim mize iran pin. 25. Schielo moch in de holada, valken haar het schilano 25 mekabelet banook shalo. Hi mekabelet zera vakasier. En nog een keer even voordat ik, voordat we verder, verder gaan, gaan we even bij ons opvriesen dat wat betekent ons land. Ons land waar begint ons onze deze wereld, ja, begint onder de punt van, de, van, de wereld, van deze wereld, ja. Dus begint onder de uh, wereld Asia, ja of niet. En we hebben geleerd dat in de wereld, vanaf de wereld Asia, is uh, ingezakt in onze wereld. De, de het, het, het, onderstel, ja, onder het onderstel van de malgoed van de wereld Asia is uh, geplaatst, als het ware geestelijk is, gezakt, ingezakt, gezong, uh, verzonken is in onze wereld, in de, hoge, in de hoge geleideren van onze wereld, en dat is juist de Tabel, het land tevel, het geestelijke belevenisland tevel, daarin zijn ingezonken de nehi, ja, de, het onderstel van de malgoed van de wereld asia. Maar niet in het land van Arka. Arka die, die, die houdt daar niet, daar, dat is al te laag. Daar zit niet de negie van het heilige, de, de nehi, dus het, onderste, het onderstel, de onderstel van de malgoed, dus het onderste gedeelte van de malgoed van de wereld. Het zit wel in de tevel, in, onze, in ons land van belevenis. En nu kunnen we verder. Pyrouz de uitleg. Als we maar iets leren, want onze hemel, we kabbelen met de ierantien. Die ontvangen wij van de ierantien. Vijfentwintig. 25 schroom mogen in de hollada is onze hemel ontvangt van de ierantien, want alles wordt over alles ontvangt eigenlijk van een overeenkomstige eigenschap, ja, o, Shamaim, de hemel, is, is pro, een prototype van de Zeer Daarom onze, onze hemel ontvangt van de Zeer en de Zeer 25, heeft mogen de daar heeft de mogen om te baren. Betekent, om te baren, betekent gadlu. We erkennen daarom haaret selano ons land, So, het land Tevel, die heet, ja, dat is bovenste van de zeven, 26. En Mekabele het bij Nukwa, welk land, welk ons land ontvangt in zijn Nukwa, altijd is Nukwa die ontvangt. Overal is Nukwa ontvangt. Hier Mekabele het, Zeravekatsir, zij ontvangt het land dat Nukwa is, ontvangt via onze hemel en de hemel ontvangt van de Zeranpien, dat ons, onze Noekwa, ons land, ontvangt, eh, Zera, ontvangt zaad, oftewel zaad is, betekent ook dat, dat het ook ge, gezaaid wordt, we katsieren, en oogst, oogst is wat er uitkomt uit, uit eh, van dat zaad, 27. Dus ons, onze hemel en onze aarde kunnen wel, ja, we kunnen wel, eh, ontvangen van het heilige uh, via, de, via de achterkant van van, van de van eilen Herinner ik nog? Awal 27, twintig de arka ele hem in de roda achtentwintig besibat slita de klipot asher sham. ken lo 29, olidat ar a Dilagon Zroa Vihatz da, Dilinker colombiester echal Khan. She ey koch baarec, Lecabel sera legot si jaatve tvuot veca zir, Kinahuk be Arceinu, velo Агдарan di, Ela bakama shanin ve zimnin, t'ilo itzmacha zera fir sham Ela rak baka uzmanim. Kijk nou wat hij ons nu vertelt, is de, de belevenis, de krachten die uh, beleeft men uh, wanneer men zonde pleegt, zoals Kain, ja, Kain niet, zoals de Akain ah, heeft gepleegd, en waardoor Kain is uh, gevallen na zijn. Uh, naar de, na, zijn, na, hij, uh, hè? Na, na zijn daad, to, to dat hij zijn broeder had gedood, dan, dalde hij, dan werd hij, is, was hij gevallen, hij gevallen in deze, dit land Arka. En dan moeten we kijken, wat is dat voor land Arka? Het is niet uh, een land van, uh, dat jij kan geografisch zeggen, daar en daar en daar is het fysiek. Niets wat wij leren is fysiek. Het is alleen maar naar krachten. Alles wat we leren is naar krachten. Het is niet uh, te meten. Het is niet uh, aan te geven. Daar is het, daar is het, daar is het. Dat is allemaal wat, uh, wat men zoekt naar, uh, naar, uh, naar aanrakingspunten met, het, met ons gevoel van, van ruimte, ruimtelijk gevoel of zo. Het is niet iets wat we leren is... is uh, uh, uh, Materieel. Duidelijk, het is alleen maar naar krachten. Maar zo zijn we ook opgebouwd in lagen van krachten. En dat is als een mens dan zo'n uh, zware zonde pleegt als, uh, als kain. en der, dan valt hij in het land van belevenis, naar krachten, van het land in zichzelf naar uh, Arka, dat uh, het land van Klipot is, en hoe voelt daar, hoe voelt dat, wat is dat voor land, en dat is wat hij ons nu uitlegt uh, en dat zien, zien we ook, dat ons land is nog niet zo slecht aan toe, zie je dat hoe komt dat, en dan is het, moeten we op deze manier leren wij en Arka en ook tegel ons land, ja, dus ons land van, van belevenis en het is geweldig als wij dat uitkomen van het verschil en Zien dat ons land is niet zo gek nog. Awar uh, 27, de rechterkolom. Awar Shamaim de Arka, let op, maar de hemel van het land Arka, dus de hemel is altijd overeenkomt met de Serentin. Eilah hem in de Holada, heeft geen mogen om, om uh, licht, mogen om. Mogen om geboren te laten worden, ja, dus um, waarom niet? 28, vanwege de macht van de klipoot die daar zijn, wij we we we weten wel dat klipoot kunnen niet, kunnen niet baren, we hebben we dat geleerd. Er vroeg in de Zogar ook in de uh, Othijoot, de uh, letters van de Othijoot, de Rabba Menonassabe hebben we ook geleerd, dat de citra Achre is net als is een koning dat, net als een uh, koning dat uh, uh, saris is dat een uh, gekastreerde koning is dus hij kan niet voorbrengen dingen, en dat is daaraan kunnen we ook uh, zien uh, in onze wereld uh, wat of wie ontvangt van het heilige. want wie ontvangt van het heilige, die kan dingen voortbrengen in deze wereld, duidelijk, wat zijn de voortbrengselen van de uh, van de helige mensen, die mensen die dus aan heilige aanhechten, zichzelf de goede daden duidelijk, aan de daden kan je zien of de, mens, of de mens goed is of slecht is, en niet aan de baard, duidelijk, en niet aan de aan, aan lange kostuums lange, uh, en, en, en weet je, en Hoeden, etc., daar kan je niet uitmaken of, uh, of wat, welke andere kleding. Alleen maar de daden van de mens. Aan de daden van de mens kan je zien wie wie, wie is. Ik. Uh, om dat, waarom? Omdat dan, als iemand zich aanhecht aan het geestelijke, dan kan die ook goede daden voortbrengen. Als iemand zich aanhenkt, aanhecht aan de klipa, aan de clipot, dan, dan kan hij niets voortbrengen, dan heeft hij geen bracha. Dan geeft deze mens, geen, brengt geen zegening. Eindelijk? Want dan betekent dat ook de schina, rust niet op deze mens. Erg eenvoudig is het. Om, het lijkt wel eenvoudig, natuurlijk is het vaak is het niet eenvoudig, maar het is, altijd kijk naar de daden, wat die ander doet. En dan kan je dan uitmaken, of hij, wat hij doet of geeft of leert of onderwijst. Of hij dat doet. Uh, of hij dat. Uh, of de schina. Uh, rust op hem of niet. En zo so is het ook in. In. In, die, in de, dit land. Arke. De hemel de, waarvan. Heeft geen mogen. Kan niet aantrekken mogen. Om. Uh, voortbrengselen. Uh, uh, te, uh, te, uh, te, uh, ...te laten uitkomen... Uh, ...vanwege de macht van de klipot, want de klipot betekent dat je kan niet... Uh, ...men kan niet voortbrengen... ...de kracht van het voortbrengen is er niet... ...want klipot alleen hebben een intrinsieke waarde, intrinsieke kracht niet... hun eigen kracht niet... ...de klipot kunnen alleen maar zuigen... ...van de kracht... Die de mens, die een mens zelf, aantrekt door te zondigen. Welke lo, olie, oli dat ark. En daarom het land, het, het land uh, dat land arka, uh, brengt niet voort, doet niet baren, als het ware letterlijk, door de kracht, door hun kracht, kan niet voortbrengen, kan niet uh, doen uh, zaaien en oogsten kehanen, zoals deze, zoals dit land, zoals ons land, het land tewel waar de mens uh, waarop, waar de mens uh, normaal gezet is. En dat is erg belangrijk wat we leren dan, we zien, we zien dat ons land op zichzelf heeft niet uh, heeft wel de mogelijkheden ja, om um, te zichzelf te verheffen, omdat in ons land zijn gestopt, ingestopt, hele, ja, hele, dus dat, de eilen, ja, de eilen, dus het onderstel van uh, de malgoed van de wereld uh, Asia. En, maar in de arke niet, ze eenkel het lekker bij, want uh, dat, er, dat, dat land, arke, heeft geen kracht om zaad uh, te ontvangen, en oogst, uh, en te oogsten, uh, zoals ons land. We lopen daar aan het hebben, maar het komt alleen, dat het kan niet dus op de manier doen zoals ons land doet, maar kan het wel doen, na een aantal jaren en perioden. Ook een beetje vreemd, waarom dan als, het, als, als wij zeggen dat er geen krachten zijn, als er wel geen krachten zijn van het baren, waarom kan het wel na een aantal jaren gebeuren? Kiloids mag hazeren, schemazerien, schamela, want, zegt die? het zaad dat men daar zaait, uh, wordt, gaat uitspruiten, alleen uh, na aantal jaren en tijden. Vreemd, ja, dat dit zo is, maar goed, dat uh, we zullen we kijken wat het is. Als er geen kracht is, überhaupt geen kracht is, uh, om te baren, hoe kan het zijn na een aantal jaren? Vijf. Dat is een vraag. Ook, ook ik weet nog geen antwoord op. Vijf. Uma haar inon te hebben in een eloka lo dubbele punt. En wat geschreven staat, dat, dat uh, deze elokium, deze engelen, die de hemel en de aarde niet hebben geschapen, we gulen enzovoort, dubbele punt 6. Wat betekent dat? Kai al otam beta memonim, zeven. Afri. Afri. Huh? No. Niet is, is uh, Afri. Afriron? is Niet eens huh? goed? Afriron? Afriron er Uwe Kastimon. Dat is goed. Afriron en Kastimon. zijn nog die twee aangestelden. So elokai, elokai. Eloka, die Ara lo avdu in acht acht in het midden. De schmaevaara is 8 in het midden. En de schmaevaara is 8 in het midden. En de schmaevaara is 8 in het midden. in de, de wereld van belevenis van onze wereld, van de wereld tevils, het, hoogste, het hoogste land van onze zeven ja. landen, van onze wereld. Kai zes al otam, het slaat op die twee memonim, twee aangestelden. Afriron is een vrouwelijk, en Castimon was een manlijk, die twee. Shohem eloka, dat zij zijn elokim. -ke, elo die dus de kracht, die dus de engelen zoals je had gezegd, die ara lo Arka lo avdu. Die, de hemel en de aarde hebben niet gemaakt. maar dat wil zeggen, wat betekent dat? Dat is in de taal van de zogar. Maar wat betekent dat? dat kennen Shemaya dat zij niet kunnen corrigeren de hemel en de aarde de regel negen, hun, hun eigen, hun hemel en aarde, dus hun hemel, de hemel en de aarde van het land Arka ze kunnen het niet corrigeren, zet je hier hoe ja, dat zij geschikt zal zijn, om, om voortbrengselen te laten uitkomen, het land Arka ze kunnen dat niet doen, zij, als het ware, oefenen de macht over, over dat land van belevenis, want, maar ze kunnen niet voortbrengen, ze kunnen niet voortbrengen die vruchten dus en daarom hebben zij geen recht, het is niet toegestaan aan hen, let op, om uh, rond te vliegen en de mensen in onze wereld uh, tot zonde te brengen welke onze wereld heet te Zie je dat, zij kunnen niet, zij zijn niet, aan hen is het niet toegestaan, want ons land is hoger, ja of niet? Hoger dan het land uh, Arke, het land is het derde, lager dan ons land. Ze hebben geen kracht om in ons land, iedereen hoort het, ze hebben geen kracht om in ons land de mensen aan te vallen, dus wie? Wie in onze wereld, als een mens hier in onze wereld oplet, ja? niet laat zichzelf meeslepen ja? niet uh, niet, te, niet als het ware uh, de aanleiding de verleding de verleding weerstaat ja? dan en of steeds corrigeert zichzelf en probeert okay, met vallen en opstaan maar toch wel uitkomt en niet valt in, in zo'n zonde geweldige zonde zoals Zoals die kaaien. Maar blijft in onze wereld. Met toe wat ja? op tijd doet inkeer. Dan de mensen in onze wereld. Uh, uh, dan kunnen die, deze dat, die twee aangestelden. Hem kunnen hem niet schade toebrengen. Zie je wat hij zegt ons? Dus de mens in onze wereld is niet, is niet als het ware gedoemd. Wat we leren hier, ja, is de mens in onze wereld is niet gedoemd om tot vallen ge gebracht te worden door de onreine krachten. Als hij zichzelf manoeuvreert, laat zichzelf manoeuvreren in het land van belevenis naar krachten, het land van Arken, dan wel, maar anders niet. En dat is geweldige ontdekking wat wij hier leren, dat, het, dat zij, die, die twee aangestelden over dat land Arken, geen, geen toestemming hebben om in de, het land Tevel, dus ons land, het bovenste land van die, die zeven te komen daar naartoe alleen als de mens zichzelf zelf valt in het land Arke, dan laat die, die klipot die twee aangestelden regeren over hem maar zij kunnen niet komen naar ons land eh, om over de mens te heersen en dat is een belangrijk uh, ge gegeven, begrijp je? Dan weten we dat we niet hier eigenlijk verloren zitten. Of moeten denken: nou, het komt wel, heel, wel eens dat het de Gmarte Koen plaatsvindt, maar nu, nu hebben we geen toekomst. Als het ware kunnen we hier nu niet, uh, de klipoot kunnen ons steeds uh, aanvallen, s'nachts. Nee, het is niet zo. Het is wel zo, we kijken, het is wel zo dat s'nachts kunnen ze wel eh, pogingen doen. Tijdelijk, maar hoe? Op een afstand, als het ware. Ze kunnen wel, van dat land arken, kunnen ze wel natuurlijk, eh, de mensen ligt s'nachts eh, verzwakt, s'nachts is geen chassadim. Overdag is het moeilijk om mensen aan te pakken, want chassadim straalt. Gazetim komt van 4 en dat kunnen, ze niet, dat kunnen ze niet verdragen. Dus hun golflengtes zijn niet to toerekend. Ja, van die twee aangestelden van het land Arken. Maar s'nachts, de mens wordt verzwakt. S'avonds. En wat de mens misschien uh, in zijn onbewust, onbewust, onbewust of bewust overdag heeft, misschien uh, iets gedaan of iets gekeken, niet goed. Weet je, dat je met lust naar iets, over, overdreven lust naar iets gegeven, of naar iemand gegeven ge ge ge ge gekeken had gedacht had, van alles en dan s'avonds ja, kan, niets kan het, kijk wel, dus, niets voor het weet, in het geest. Ik alles wat een mens doet, hij moet verantwoorden daarvoor, als de mens iets met, oh, met lust naar iets keekt of keek niet uh, van oh, het is mooi of een mooie vrouw, of een man maar gewoon keek dat zo, kijk ja, maar kijk zo, met de ogen van, mm, mm, mm, dat zou ik willen hebben, of naar een, of naar een auto van iemand anders, ja? weet je wat, ik, dat zou ik willen hebben, weet je? Zo, of, kijk, hij heeft het, ik heb het niet, dat soort met die begeerige oogjes, dan, dan, niets verdwijnt in het geestelijke, dan moet je wel, dan moet je kracht opbrengen, om tegen die, ...tegen die schurken... Ja, ...tegen die aangestelde... ...wel geen schurken, het is wel allemaal aangestelde krachten... Die, ...die de mens weer moeten brengen naar... ...omhoog brengen... Allemaal niets is, niets is vies vies... ...in deze wereld... ...alleen de mens maakt zichzelf vies... ...maar... ...en als een mens dus... ...dan, dan als een mens dus iets doet... ...overdag... Uh, ...iets wat doet of voelt iets... ...dan s'avonds... Hij we moet wel natuurlijk uh, corrigeren dat hoe. Als hij dat zelf niet doet op tijd. Dus als hij dan voor zijn slapen vallen. in, slaap, in de slaap vallen. dat hij dan eerst in zich in reine brengt. dan behoedt behoed misschien hij zichzelf. voor, die, voor het, al die beelden. die verschrikkingen. die de, die de citra Agra bij hem kan oproepen. s'nachts. Om hem. Trekken van hem om hem eh, van hem bij hem zich op te warmen ofzo, zoals we dat weten, en dat met het als gevolg als gebeurt... Nachtgebu maar als, als een mens dan dat nalaat, dan kunnen ze wel hem aanvallen, ...ja de, de citra agra... mannelijke of vrouwelijke. Ja, ...mannelijke en vrouwelijke, want een vrouw wordt, wordt dus geplacht door een mannelijke, door, door, door altijd mannelijke kracht. ...van onreine kracht, man en mannen worden gebracht... ...door een vrouwelijke, dus op allerlei manieren... ...wordt het uh, mensmoord... ...wordt aangevallen. Alleen omdat... ...de mens heeft iets... ...overdag of misschien... Uh, ...van vroeger, weet ik veel, dat komt wel... ...bij hem, hij moet wel... ...dat in reine brengen... ...wat hij... ...had al zelf veroorzaakt... ...door zijn eigen... Begeer, begeerte of wat, wat, wat er ook... mag zijn. Dan... Maar de, ook dan, ook dan, heb, als hij nog niet zo ver gekomen is, dat hij in, de la, in het land van belevenissen van Arken is neergevallen, dan ook dan, ook dan kunnen ze hem wel plagen, maar, maar hem niet zoveel veel verkrijgen, dat hij vannacht gebeuren, dat hij daar wakker zal, van zal liggen, hè? dat hij dan niet... Uh, uh, na te dromen zo hebben, Duidelijk, dat is dan ze kunnen dat niet, ze kunnen hem wel plagen daar, maar hij heeft de ver, de voldoende bestendigheid In leeft nog in deze wereld of, dit in, de, in deze wereld dus in, in het bovenste land van Tewa noemen wij dat om toch wel bestendig te zijn tegen hun aanvallen dat zij kunnen alleen op afstand als het ware op de mens um, hun pijlen afschieten, maar het is, zij bereiken hem niet uh, dat hij dat uh, ten prooi valt aan hen. Maar als de mens al zo ver is dat hij al in arken is, dan, zij, dan is het zo, dan zij regeren over hem. En dat zie je ook uh, geestelijk, dat de mens in onze wereld. Uh, je kan ook zeggen dat als een mens te ver doorschiet, dat ook dat soort mens dan ook fysiek, ook psychisch, ook alle psychische stoornissen. Ook, dat, is ook, dat is ook het gevolg ook van, van als de mens zo ver doorduwt van dat soort, dat soort toestanden van binnen, dat, ook, die, dat zij ook zich vertalen in psychische stoornissen. En dan worden ze ook gestoord en, en dat soort dingen. Uh, het is wel een enorm veld van onderzoek dat ontbreekt wat, waar enorm veel geleerd kan worden van als men die gestoord, mensen die gestoord zijn in psychiatrische inrichtingen bijvoorbeeld als men dat zou kunnen uh, hoe zeg dat, opnemen ja, op een uh, cassette recorder, of weet ik niet op, opnemen hun er zijn geen, erg weinig Specialisten die echt weten te werken met het geestelijke. Ze kunnen alleen maar werken met psychische stoornissen van, van psychische, emotionele aard. Maar er is so, zoveel so informatie die deze mensen ook ontvangen van, van de wilden van wereld van Arka, etc. Dat men zou ook mooie beschrijvingen kunnen maken van dit land. Maar dat is wat we leren hier, wat ik jullie in grote lijnen wat we leren hier dat is eigenlijk wat zij allemaal zuigen, steeds die mensen die ook in de psychiatrische inrichtingen zijn, die niet, absoluut niet bestendig meer zijn tegen dat soort aanvallen uh, van die van die het, van die aangestelden, etc. van het land en verder, ze vallen nog verder uh, naar beneden en geen uh, psychiatrie kan hen eruit halen. Want het is een land van belevenis, eigenlijk van de mensen waar de mens zit in zo'n toestand. Het is de wereld voor hen is zwaar. Is hoe uh, ze leven in psychische psych psychiatrische, echte patiënten. De wereld is voor hen zwaard uh, verschrikkelijk, uh, angstaanjagend Het is het is uh, en er zijn wel manieren zijn altijd manieren om hen eruit te halen alleen wanneer bij, men, bij mensen al uh, psychische stoornissen zodanig zijn uh, doorgedreven, doorgedreven dat die al uh, pathologische vormen heeft dus niet pathologisch, bedoel al fysieke aantasten uh, uh, de hersenen nou dan is het al te laat right? dus een mens moet altijd op tijd reageren. Als de mens al, net zoals we hebben dat ook geleerd, dat als een mens dan op tijd zo wat doet, één keer doet, dan is het oké. Okay. Maar als een mens blijft doorzetten, blijft uh, nog uh, uh, zondigen en zondigen en zondigen, dan komt er een moment wanneer het geen terugkeer mogelijk is. Altijd kan het, men zegt wel dat het tot het tot de laatste snik, de mens kan op de laatste dag nog zo wat doen, één keer doen. ...en het wordt hem vergeven. Maar het is wel makkelijk gezegd... ...maar het is wel als het aangetast wordt... ...als echt fysiek wordt aangetast... ...dan... Uh, ...dan is het woord een beetje te... Oh, oh, precies, net zoals het... Uh, ...dementie bij oude mens... ...oudere mensen. De mens moet opletten... ...voordat hij komt tot dementie komt... ...moet hij dan maatregelen nemen. Als het begin de dementie al begonnen was... Dan betekent dat het te laat is, mijn vriend. Dat het al zoveel uh, zo waarschuwingen zijn geweest. Zoveel kansen heeft hij gemist, deze mens. En nu is hij ge gekomen tot de, gekregen dan dimensie. En betekent dat het al, al aangetast is. Al fysiek is hij ook aangetast. Zijn hoofd en alles. En dan natuurlijk niemand meer kan helpen. Dan is het uh, te laat. Ja, het is, het is uh, alles kan nog, maar uh, het is al, de mens heeft al de macht over zichzelf verloren, helemaal. En dat ook betekent, ook, de, de mens betekent ook dat hij al zoveel geïnvesteerd heeft in de buitenwereld, dat de binnenwereld is, is opgeslorpt, als het ware, door de belevenissen van de buitenwereld. En daarom de, de mens begint... Uh, uh, uh, uh, uh, vergeten dingen. hier hebben we toch in Nederland is er, in Amsterdam is, is een oude, een, een ouder man, een zeer oude, oude man. Hij was een, uh, 45 of uh, hij was 45 of zo jaar was hij ach, achter elkaar, was hij operabijn van Nederland. Ik ken hem wel goed, ik heb bij hem ook taal moeten geleerd. En hij uh, leeft nog steeds. Hij is van 1912. S, s, s, s, s, s, s, s, 97, binnen 98 jaar. Hij gaat nog naar de synagoge in de buitenvelder. Hij geeft nog talmoed. Niets vergeet. heeft hij zijn hoofd, dus ze al uh, steeds oefenen hun hoofd, maar het uh, is, is niet helemaal geestelijk, maar ze is wel toch wel zich bezighouden telkens met het diepe, met inwendige dingen. Staat de hele Shabbat daar uh, bij het. Daar in de synagoge staat, daar waar de Torah gelezen wordt, staat gewoon zo ah, 97 jaar oud. Niets vergeet, zijn hoofd is helemaal goed. Ik heb hem nog, uh, wanneer was het nog, een jaar of uh, tien geleden zat ik, zag ik, elke week ging ik naar hem toe in, in, in uh, Amsterdam-Zuid, bij hem om les te, les te volgen van Talmud. Pjoe. Zijn was, was hoofd was, was nog uh, heel goed, begrepen. Dus die weet niet van ver, vergeten, We hebben Omdat steeds investeert in het, op zijn manier, in het, in het, in het geestelijke. Het Torah, hoe, hoe, hoe, hoe zij ook leren, maar toch wel. Ze zijn bezig, eigenlijk. En uh, tot, ik denk dat tot zijn laatste sling zal die niet... Uh, zijn hoofd zal blijven intact. Zij zal niets. Uh, Wat is het? Ja. Het betekent als iemand begint te vergeten, dan uh, is het een teken dat de dat mens te veel, te veel naar buiten investeert en te weinig uh, is bezig met zijn eigen ik. Ja? Iemand die bezig is, telkens als je bezig bent met je eigen ik, dan hoef je, hoef je geen kruiswoorden kruis kruiswoorden doen om te oefenen, zoals ze dat doen in de bejaardenhuizen oefenen daar waar, ook in Joodse bejaardenhuizen mevrouw heeft ver vertelt mij dat ze daar oefenen steeds om kruiswoorden om die al die te, te doen, om, om denken op deze manier dat ze zullen niet zo minder of behouden zichzelf om om niet te de, dementeren. De, de de, de, de, de, de het heeft niets met, uh, met kruiswoorden te maken. Derdelijk, dus dat is dan het verschil tussen die twee, twee landen van de belevenis. Maar als de mens dus niet uh, valt in het land Arka, dan kunnen ze hem niet aan. Dat is een belangrijk gegeven voor ons, dat wij weten dat wij niet... Uh, verlaten zijn hier, hier op aarde en gedoemd zijn, dat zij ons blijven plagen en dat zij macht over ons hebben. Geen klipoot hebben de macht over de mens. De mens zelf brengt zichzelf uh, in, de, geeft zichzelf over aan de macht van de klipoot, maar geen uh, onreine krachten kunnen niet, Heersen over de mens als hij, dat, als hij dat niet wenst. Als hij dus geen aanleiding daaraan geeft. En dat is een bijzonder belangrijke gegeven voor ons. Die. bij 11 na de punt. Die. bij hem samen kan. 12. Hemme Chablim ga met Ligioot. Eh. Uh, Kmo Shamaim derden va shalahem. Ki Kie behamzaam kan want wanneer zij zich hier bevinden in ons land, twaalf, hemmichabliem gaan met dan gaan uh, ze schade toebrengen ook aan ons land. Lijdt kmo Shamaim omdat zij zijn net zoals onze hemel en aarde. Dus twee twee aangestelden, zij is vrouwelijk. Zij is als land van ons, en hij is als Shammayim, als hij He de hemel. En dan kunnen ze ook schade brengen aan ons, aan ons, aan ons, betekent aan ons land, betekent als een mens daarin valt. Dertien naar de punt, we zijn Shammro. Ja, bedoel, me ara, ela, afer, de tevel. Shi jafdu Ya aard shalano ani kret ever, feftin shaloi shal tuba, veloi shatut tuba, veloi garmu, ze sti lana Shim Shait shiit mau, ba mikra Laila. We zeggen Shamru, wat is de zoger? Shamar wat is wat de zoger zegt? aar mi ara ila, ze zullen verdwijnen van de hoger land van het hoger land van de tevel, dat is dat ons land van beleven is de bovenste eerste. Wat betekent dat? Miaaret, dat zij zullen verdwijnen van ons land dat tevel heet. 15. is al tu, dat zij zullen in haar niet, over haar niet heersen. Welooi, zult het zullen ze niet rondvliegen in haar. Welooi, garmolaan, schiemen zullen ze niet veroorzaken aan mensen. Schi, zestien, schiit mau, ba mikraalai,la dat zij zullen, zullen euh, euh, on, onrein zullen zich maken door euh, het nachtgebeuren. Precies hetzelfde, het is nachtgebeuren, is mooi, precies vertaald vanuit het hele, vanuit de hele getal. Ba mikre laila, precies. Laila is nacht en mikre betekent gebeurtenis. Dus het is echt vertaald vanuit de hele getal, de nacht het nacht gebeuren. Kiali dee zeifentien shot tot shelahem bat evet Gormim Gormimle mechatle mechate achttien bnei nasche ba laila. Je hoor, ha klalan ha rovet al arka, michamat schlit tam sham. Goed kijken wat hij ons nu vertelt. Hij zegt, kij alidee, want door het rondvliegen, door hun rondvliegen in ons land, zie je dat? Ze kunnen wel rondvliegen, maar dan als het ware alleen raken de mens alleen. Dus de rakings, aanrakingspunten met de mens hebben alleen... wanneer de mens euh, zichzelf in hun, ja, op hun golflengte komt. Duidelijk, het is nooit... Als de mens dat niet, geen aanleiding eraan geeft... dan raken ze hem niet aan. Dus dat door het rondvliegen... hun, hun rondvliegen in, de, in het Shelano, in ons land... het land tevel gormim... zij veroorzaken de mens... Dat de mens gaat zondigen door het nachtgebeuren, dat is, let op wat hij zegt dat dat is een vervloeking. De vervloeking, harowet ark, Welke vervloeking? Vervloeking, letterlijk, uh, is, harowet betekent licht. Licht op de Arka. Dus deze vervloeking is, uh, met deze vervloeking is vervloekt het land Arka, het land van de Klippot. Waarom zij is vervloekt? Mag Meghamaat dat Amsham, vanwege hun macht daar. Dus daar zij heersen over dat land Arka, en daaruit komt dat, komt dat, uh, uh, wat gebeurt er met de mens hier, dat hij, dat die, uh, zo'n nachtgebeuren, bij hem plaatsvindt. Twintig. Natuurlijk, als een mens niets weet van, het geestelijke, en, en leed niet op zichzelf, dan voor hem is het, uh, is geen, uh, geen gevoel van zonde. Neemt. Gebeurt er iets nachts, of uh, wat het allemaal, voor hem is het niets. het is, uh, ze worden niet gevoelig, ze worden immuun. Ja, yeah, voor dat soort dingen. Of maar dat betekent niet dat het niet is. Twintig. Om mechamat, om metacht, ha she na Eile. Einen Ki Ha-shamayem schelano, Mekablim mezon, Ha-metokanim, twintig. Besma Ede Eile. Kama De Itmar. De was wat bruisit, maar eigenlijk iem. Schemie is dat tev verantwoordbaar. Eile wil, keda aardig gelan om dit ook kennen, dat kam ken begdus hij la. Umita het alschamem als is onder onze hemel, dus van ons land. Schena subaschem eile welk onze wereld, onze hemel is gemaakt door de naam eile. De naam, hele ja, ja, die genaam, hele, die gestopt is in onze wereld. Zoals we weten, dat vanaf dit tweede zimtzum alles is zo opgebouwd: dat het ondergedeelte, onderste gedeelte van een hogere is geplaatst in een lagere. Kiyashamaim Shalanu, want onze wereld, Mekablim, ontvangt van de zon. Van de ziel Pininukwa, oké, van de ziel Pininukwa, van de wereld Asiya, maar die Asiya weer ontvangt van de zo enzovoort maar welke zon zijn ingesteld door de naam, door de heilige, door de naam Eile, zoals, zoals het gezegd werd. De Heino dat wil zeggen, was Basod Breshit bar Elokim. Dat het ware, dat wil zeggen, in het geheim van Breshit, in het begin schiep Elokim. Ja, dat is dan het begin van de, dat uh, Eile werden gestopt in een lagere traptreden. Op deze manier is de wereld is geschapen. Shemie is dat even bij Eile. Hoe? Dat de Mie, wat was de, de, de, de, de schepping van de wereld? Dat de Mie is samengevoegd in partnerschap tot Eile. Welke naar het shalladomito kennen daarom ons land is uh, eveneens. Uh, gecorrigeerd, ingesteld door, het ho door de hogere heiligheid. In ons land zit het wel die eilen. eilen. Als een mens dan uh, correcties doet, dan die eilen die verbinden zich met mij. En dan trekt hij naar ons land en de heilige naam uh, eilen. Kibaraza daar, itkai malma. Want door dit geheim wordt de wereld uh, bleef de, de wereld voortvoortbestaan. Uh, ja, door dit door dit door dit verbondenheid tussen Eile en mij, welke een enershootle eilubet zeven twintig harmonie om de shote kan. En daarom is er geen toestemming aan deze twee aangestelden om hier te, rond te vliegen. Ja, omdat hier hebben ze geen macht, omdat hier is het heilige zit wel hier uh, aanwezig, diep in deze eilen van de hoger, van de zon. De volgende, we gaan even naar boven de regel 7, zo'n klein stukje nog te gaan uh, van dat groot, lange uh, Mamma, die we nu uh, op, de volgende, op de volgende pagina, we eindigen dat zo'n stuk of tien. 15 regeltjes. De regel 7 Bovenaan van de pagina Kuf Samach. Kuf Samach en hier is ook de od Kuf Samach. Ook de od is 160. Weil da haikra targum de lo iha shavun blache ilai de alehu de volgende pagina Kuf Samach, Alef Amrin, velo, ik had regula. We doen de vorige pagina, koef samme, de regel 7, uit Kuf samen 160. En daarover staat komt dat uh, dat uh, daarover dus is, is het, daarom is het in dat vers, hebben we daar het laatste woord, is eile zoals we dat geleerd, en dat maar de rest is in het Aramees. Dat is wat hij zegt. Waar daar hij kraaagt daarom dit vers. We hebben dat geleerd dat vers uh, is helemaal opgesteld van de Aramees, behalve alleen het laatste woordje. De lo ik blachialai, so zo so dat zo so dat de hoge engelen zullen niet uh, zodat uh, so, so, so de hoge engelen zullen niet uh, denken aan uh, uh, uh, uh, daarover zodat uh, uh, so, so, so zij zullen niet uh, aanklagen zodat yeah? so, so zij ons niet zullen aanklagen punt de volgende pagina de eerste regel it it En daarom komt dat woordje uit het laatste woord eile in dat vers dat helemaal uh, uit Aramees bestaat, uit Arameese woorden. En eile aan het einde is het woordje in het in in het Hebreeuws, in de Heilige Taal. Kamadeit, maar zoals het gezegd werd. Dat Igu Mila dat het heilige woord is aan het einde van de regel. Deloit Galef Betargum, dat niet vertaald wordt in. niet veranderd werd in het Aramees. En wat betekent dat allemaal? De vorige pagina, de linker kolom Hasulam, de regel 28. De referentie van de Oud-Kuf Samach. Weil daar hebben we punt. ken Mikra 29 zo, Targum, Shaloy Shavum Lachim Elunim, de volgende pachina, de rechter kolom, de eerste reichel, Hasulam, Shalay hem omrim, ze velooij ei Avinim Lan. Kijk wat is echt ons. ken Mikra en daarom, dat vers is gemaakt in het Aramees. We weten dat, ja, je herinnert nog, dat de engelen die kennen niet het Aramees. Ze wel kunnen wel het uh, Breus, maar het Aramees niet. Want Aramees is, waarom niet? Aramees is de, de, de, de taal van de Achoraim, van de oh, achterkant. Achoraim. Maar de engelen die bevinden zich in de, uh, aan de voorkant. Dus die kunnen niet, de taal van de andere, van de andere kant kennen ze niet. En daarom is dit vers is ges geschreven. Uh, de profeet heeft dat uh, gezegd in het Agoraium, in de taal van Arame het Aramees, dat zij zullen niet begrepen. Engelen, die twee engelen, die engelen dus die, de die het land en het land en hemel niet hebben geschapen, dus die twee aangestelden, dan als zij dat niet begrepen, dan zullen ze de mens ook niet aanvallen. Ja, zullen ze hem, hem niet aanvallen. Aanklagen, et Dat is wat hij zegt ons. Huh? Dat hij zegt ons. Alle talen kennen ze. De Engelen kennen alle talen, ook Nederlands, ook Nederlands, ook Russisch, ook alle talen kennen ze. Want alle Engelen zien ook Aramees is een akhuraim, precies. Vpanim. Uh, ja, dus Hebreeus, uh, Engels, alle talen, uh, Papua, alle talen, talen kennen ze. Hè? Huh? Behalve het Ar Aramees, want Ar Aramees is de taal, zo'n so bedekt taal speciaal van het Achorraïen. Ja, Het is daarom het is, het is de taal wat, wat van Ar Aramees van de Zogar, wat, wat niet gesproken wordt. Maar het is zo'n so taal dat het, um, uh, uh, ze, ook, ze kennen het niet. Omdat het geen Panim is, het is Agorayim achterkant. ja. Ja, daarom het is zoals uh, de taal van het huilen. Het is zo het zegmen, de taal van het huilen. Yeshua heeft gesproken, Yeshua heeft gesproken in het Aramees. Zijn taal was de taal van de Galilea. Zij hadden gesproken Aramees. Natuurlijk, hij uh, wist ook Hebreeuws want hij uh, zat in, in, in, als jongetje nog en te leren in de tempel met al die grote uh, Torah geleerden. Uh, natuurlijk, daar is alles in het Hebreeuws. Maar het volk sprak natuurlijk, daar spraken ze het Aramees. In het, juist in de, in het noorden spraken ze het Aramees. Dat was niet, voor, niet, niet om niets. Het is niet, niet om niets, niet, niet toevallig dat in het noorden spraken ze het Aramees wat, wat de zoger, van de, van de zoger. Ja, dat het noorden, want daar is, daar is de, de plaats, de omgeving, de Schina moest zijn van dat verborgene. Van het verschijnen van Yeshua, dat daarom spraken ze ook de taal van de Achoraim. Want dat is toch niet. Hé? Walke en mikra zet Targum, en daarom, dit vers is Targum, is het Aramees. Uh, Shaloye shavu Lachim, dat op dat. De, engelen zullen, de hoge engelen zullen niet uh, denken dat het, dat het over hen gesproken wordt wat daar geschreven staat dus dat uh, dat, ze, dat zij de, de hemel en de aarde niet hebben geschapen ja dat zij de hemel en de aarde niet hebben geschapen, dan zullen ze jaloers zijn op de mens want en zo dat zij niet ons, ons zullen niet aanklagen. Twee valken so da mila eile, hu kmo shamarno tri. Shih mila kadush kedushah, shih ei eina me ho batargum. And valken so da mila eile, darum het geheim van het woord eile, dat et het laatste woord in dat vers. Is kmo shamarno is so as we kadusha, dat het een heilig woord is. Heilig betekent in, in de hele taal, in, de, in het, het hebreeuws. betargum, die dat niet vertaald is, niet letterlijk niet veranderd is in targum in het aramees. Wat betekent dat? Dat hebben we dus nu de vertaling van dit kort vers. 4. Pirush. Kikola mikra katuv balashon targum. 5. Levadamila Mila de Deomer Yabdu Miara Zes Umin tachot Shamaya Eile. Pirush de Eitleg. 4. Kikola mikra dat hele vers is geschreven in de taal van Targum et Rameis. 5. Levad behalve het woord eilen behalve het laatste woord eilen en hij gaat ook ons dat citeren dat stukje van het vers meer, want hij zegt dat vers zegt -mi -ara. zij zullen verdwijnen van het land en dat sloeg op die twee engelen op die twee aangestelden ja, dat zij zullen verdwijnen van het land want dat zijn de engelen herinner je nog die de hemel en de aarde niet hebben geschapen dus die, en waarom hebben ze niet geschapen? Omdat zij zijn van het land Arka, heerlijk. en zij hebben geen kracht om te, te scheppen, omdat zij zijn van de klipoot. Om in Tagot Shamaya, zij zullen verdwijnen van het land, en van onder de hemel Eile, en dan staat het Eile, het woordje Eile. Deze. Zes. Wamar Hataam, ki Zeven, Milada, Eila Targum. En hij zegt ons, hij zegt, de zegt dat uh, dat Wamar Hataam, en hij zegt, geeft de, de, de uitleg, de, de reden daarvan, ki Milada, dat dit woord is niet vertaald, het woordje Eile. Zeven. כי vyhu kishbur acht el bemim amshikh moghin alaynde khokhma negen kanal vaym khas vishalom pogmin pogmin ba bat vande eime komo kain tin garei elonov doflin ba klipot vafilo kudushat elof atargum loni shar de Waarom is het eile dan niet vertaald in het in het het is allemaal krachten? Waarom niet vertaald in het Hebreeuws? En dat komt omdat de verbinding tussen de eile en de mie, de regel 8, trekt. Als je dat verbindt, die twee, dan wordt het de, moging, de hoge mogen van de hoogma worden aangetrokken als je die verbindt. Weim haswel on pogmin bij het van eile en als men God verhoede schade toebrengt in de letters eile. Kmo kain, zoals de kain heeft de schade gebracht aan de letters eile. Naar zijn gedrag, de naar de krachten. Tien haray eile, nof limbe clipot, dan deze eile zullen vallen naar de klipoot. Waar viel ook de schata targo, targo, blonisch herbeiëm, en dan zelfs de heiligheid van, de, van, de, van het Aramees zal bij hem niet overblijven. Wat is de heiligheid van het Aramees? Dus zelfs de de achterkant, zal niet overblijven. Boven Shalot, mm dit zwa bij hem, gina op de manier dat het bij hem kan men uh, niet, uh, kan geen aspect van het Aramees uh, denkbaar zijn. Waarom niet? Well, anders zou dat naar de klipot vallen. Welk aspect van het aramees is het aspect van wak de Dusha. Dus wak de gdusha, des als men uh, vak in wak de gdocha al uh, uh, in de klipot trekt, nou dan is het geen mogelijkheid meer zal zijn om Eile en Mi in verbinding te stellen. Zo so hebben wij dit niet eenvoudig erg ik zou zeggen, pittig eh, eh, mamar, doorgekomen door dit mamar. En volgende keer beginnen we een nieuwe mamar. Een zeer krachtig mamar. Die, die begint bovenaan de regel 3 En dat zullen we zien volgende keer.